Een van de voordelen van het atelierhouder spelen is de plaatselijke aandacht. Neuzen tegen het glas. Maar ook korte stekelige berichtjes in het suffertje. Soms met een afbeelding die niemand later koppelt aan het meisje op straat. Al zwaait ze soms even uit voorzorg. Dit alles is uitermate tijdelijk. En stemt niemand tot nadenken. Al was er ooit een achterbuurvrouw die het vertrek van de man met de hoed opeens wat zorgelijk vond. Maar dat had weer niets met kunst te maken. Of... Mijn afwezigheid op ieder buurtfeest. Tegelijkertijd is er niets dat de wijk zelfs het dorp verstoort. Nog haar de bewegingen nadrukkelijker doet maken. Al denkt ze soms even aan het zich voegen bij de langgerekte kat... Op het venster, en dan bloot misschien, zodat uw vinger kringetjes kan trekken over het glas.